We gaan verder met het derde gedeelte van de les. Ik ga toch de zoger weggestopt, omdat het toch wel twee, twee gedeelten van de les ons met zoger bezighouden. Het was erg zwaar. Het is een zware, zeer intensieve ja, eh, oot wat we hebben nieuw geleerd. En nu gaan we over, gewoon over iets anders spreken. Uh, in de nachtles, ja, deze nachtles ja, van, de, van deze nacht, kwam bij mij op iets wat <coughs> um, in de Slavia Sulam een gedachte om iets te vertellen over, proberen te vertellen over. over Zo'n fenomeen wat wij steeds terugzien van dat soort verschrikkelijke seriemoorden. Ja? Of zoals het nu in Finland was, dat zo iemand dan, die gaat dan schieten rond zich heen, etc. Wat betekent dat? Wat is dat voor een verschijnsel? Of is het een afwijking? Is het uh, iets dat preventief te behandelen is? Is het psychisch? Is het wat? Of zit het wel dieper in? Zit het misschien zo so dieper in dat eigenlijk geen wetenschap en ook geen psychologie en allerlei andere logieën ...iets eraan kunnen doen. En... ...het is niet... ...wat ik probeer... ...onder woorden te... te, te brengen is... ...het valt niet mee. Het valt niet mee omdat... Uh, ...wat ik leer in de zoger ...is... ...en dat is ook mijn stellige overtuiging... ...niet mijn eigen overtuiging... ...maar wat ik leer is dat elke mens, en dat ga ik altijd, altijd onderstreep ik dat, in elke gelegenheid, bij elke gelegenheid, dat elke mens is begiftigd met een ziel. Ja of niet? We hebben altijd gezegd. En dat heb ik altijd gezegd, of ook de, de, de boeven, etcetera, Elke boef, die alleen de boef is, naar zijn eigen keuzes. Ja of niet? Maar iedereen is begiftigd met een ziel van boven, ja dat hebben we geleerd elke mens wordt geboren in deze wereld vanaf de zonde van Adam, en wij zijn allemaal product daarvan, met eh, ketter de ketter van de kilim ja, van de, van de kedusha, van het heilige, ketter de ketter of ja en nefes, de nefes van lichten dat, dat heeft iedereen gewoon ontvangt zonder te werken aan zichzelf. Dus dat heeft elke mens. Wat betekent dat? Dat betekent dat in principe elke mens is begiftigd ja, met een stukje heiligheid. Wat is heiligheid? De wens om te geven, natuurlijk, klie om te, klie om te geven. Eigenlijk. En dat heeft iedereen heeft in zichzelf, elke mens. De klie, de kleinste klie. Dus de ketter, de ketter van de klie. En daar komt de klein, het kleinste licht. Ja, nevers, de nevers. Ja of niet? De kleinste, kleinste licht. Dus. Niemand kan zeggen dat hij dat niet heeft. Dat iedereen heeft het. Uh, en toch... is het zo... dat men kan ook zeggen... dat er is... een, een, een, een, een zeker aantal mensen... in elke generatie... Uh, die geen ziel hebben het is erg moeilijk voor mij dat te zeggen want als ik zoiets so zeg dan eigenlijk ontken ik uh, vele dingen die, die eigenlijk, dus moet je erg voorzichtig daarom probeer ik erg voorzichtig dat te zeggen want als je zegt dat andere iemand zonder ziel is dan is we hebben gezegd, alles wat buiten mijzelf is, is de schepper ja of niet, is dat Hashem dus, een principe is zelfs, als ik zeg, dat er, is, er zijn mensen die zonder ziel zijn, ja, zonder ziel zijn, betekent niet dat zij a priori dus op zichzelf absoluut helemaal zielloos zijn. Ja, duidelijk, want we hebben ook geleerd, dat als iemand hier op aarde geboren wordt, duidelijk, alles wat geboren wordt, is noodzakelijk, betekent, heeft zin ook een schurk, wat dan ook, alles heeft zin. Dus ik zeg niet dat die man die zoiets doet... Ja, we hebben het net, beleven wie die en de zoveel verschillende uh, gevallen daarvan. Ja, dus een paar jaar geleden was er dan iemand in, in Rusland... die zichzelf uh, dier noemde, die 52 mensen heeft gedood. En hij zei over zichzelf... Hij zei in het Russisch, ik ben juist weer. Hij zei tegen zichzelf dat hij dier was. In Van binnen. Hij had het gevoel dat hij een uh, dier was. Dus so hij deed gewoon net als dier. eigenlijk, En dat komt, nog een keer... Ik heb het gezegd, dat alles wat buiten om, jou is, is alleen maar de schepper. Dus je moet alles rechtvaardigen. Dat neemt niet weg dat wij alles rechtvaardigen. Duidelijk, en moeten we ook dat rechtvaardigen. Maar nu spreek ik alleen iets over het verschijnsel. Van wat het is, dat er, er zijn mensen die nog niet uh, hun ziel hebben ontdekt. Duidelijk. Dus dat, dat kleinste dat, dat kleinst stukje kli van het geven, hadden ze niet ontdekt nog. Oké, okay. dat is betekent zoiets als iemand zoiets doet. Want dat betekent, want als iemand al een klein beetje voelt dat wat aan hem gegeven is, dat ketter de ketter, kli, ketter de ketter dan heeft hij toch een vorm van uh, ont, ont, ontbermen, ja, je? Een soort, ja, een ja, soort erbarmen. erbarmen. Sorry. Ja, een soort erbarmen heeft hij toch wel ergens voor iets. Hij ziet iets, hij ziet iets dat iemand, een, ja, een iets wat leed en het doet hem wel wat, ja. Maar er zijn wel, er is wel een klein aantal Aardbewoners, aardbewoners, ik bedoel, die dat niet hebben. Oké? Okay. Absoluut niet. Die heeft het geen gevoel van leed of van betrokken zijn bij anderen, of dierenleed of andere dingen. Of die kan wel een beetje dierenleed wel hebben, maar niet de mensenleed, ja. Maar was bij mensen heeft hij niets. Hè? Maar de andere dieren kan die wel een beetje zoiets. Zo, zo en dat is een gegeven. Okay? Ik wil het niet vertellen buiten, ergens, want, dan, dan, dan zal het niet begrijpen. Ik kan het zelf niet onder woorden brengen. Dat moet het moet langzamerhand gegeven worden om dat een beetje door het door, door, proberen onder, onder woorden te brengen. Maar dat betekent dat die mens geen ziel heeft. Wat het ook, wat de, wat de religieuze instellingen ook ons mogen zeggen: dat iedereen heeft ziel, etcetera, etc., die hebben gewoon geen ziel. En, kijk, die hebben gewoon geen ziel. En, hoe dat komt. Eh. Uh, we hebben geleerd dat eh, voor het, het, het breken van Kilim, herinner je nog, het breken van Kilim. Daar was Malgoed, die niets kon, niet kon, niets kon ontvangen in haarzelf, ja of niet, maar goed. En er was ook nog Kilim, die wel, ja, die wel konden ontvangen, ze Jan etc. Dat allemaal werd verbonden, werd in stukjes uh, verbrokkeld met elkaar. En natuurlijk, alles bestond, alles, let op, na het breken van de kilim. En daarna was het precies hetzelfde gegaan met de zielen bij Adam. De dergelijke, dergelijke vers, een dergelijk verschijnsel. Dat, waardoor, herinner je nog, van de, van de beste scherfjes werd absoluut opgebouwd. Ja, van die. Van die van het wat gebroken was in de wereld, Nicodem. Van de beste werd de hogere partsofiem opgebouwd. Van wat minder gave eh, scherfjes. Ja, van minder wens om te geven. En meer de wens voor zichzelf werd. En lagere traptreden opgebouwd. Okay. Zo is het ook geworden in de mensheid. Okay. Wij zien dat niet. Wij begrepen dat niet hoe dat is. Alles in de mensheid betekent niet dat er iemand die hoger is, die lager is. Dat is niet de bedoeling. Maar de bedoeling is naar de correctie. En er zijn wel altijd nog mensen die gemaakt zijn als het ware door, door de samenstelling waarbij uh, scherfjes alleen van de malgoed bestaan. Dus ja, van lege maar goed bestaan. Hoe, welke scherfjes zijn er? Eindelijk. Scherfjes waarbij uh, de wens om te geven is binnen de wensen om te ontvangen. Ja? De wens om te geven kan binnen zijn en dan wens om te ontvangen buiten. Net zoals het parsoef ziet eruit. Ja, dan boven de gezet en onder de gezet. Er is ook, ook de andere mengsel kan zijn waarbij de wens om te ontvangen is binnen en die omringd is door de wens om te geven. Dat is een andere combinatie. Er dus zijn verschillende combinaties zijn er. Maar daar zit altijd toch iets en de wens om te geven en de wens om te ontvangen. Ja? Er zijn ook, en er zijn verschillende combinaties van die... Dus vier eigenlijk combinaties. Maar de, de, de ergste combinatie is wanneer dan de wens om te, te ontvangen, omringd door de wens om te ontvangen. Eigenlijk alleen maar de maar goed dat geen wens om te ontvangen, eigenlijk geen wens om te geven heeft. Alles heeft natuurlijk de wens om te geven. Maar het is nog niet onthuld. Het is eventjes als, als, als een... Als het ware de achtergrond van het van breken van de kilim. Maar in, bij de mensen bestaat ook zoiets dat alleen maar de wens om te ontvangen is. Dus geen, zelfs niet in de kiem voelt men de wens om te geven. Daarom heeft men geen, geen ik zeg het, geen lijd. Geen spijt voor iets anders. Geen medelijden. Geweteloos, absoluut. En natuurlijk, de mens zelf dan veel leid eronder zelf niet leid eronder niet dat de mens echt bewust is van zijn leid. Maar die kan niet in zichzelf leid ook ervaren. En die kan het niet accepteren, eigen leid. Duidelijk. En dan gaat hij dat alles projecteren op de buitenwereld. De buitenwereld is schuldig. Iedereen legt dit dan de schuld aan allen. Waarom? Hij heeft geen doordringen van in zichzelf. Eigenlijk. Hij maakt zichzelf niet, zelfs niet voor, voor uh, Ketter, de ketter van de Kilim, leeg in zichzelf om dat, om leed te ervaren. Leid, niet leed, maar bedoel, om het licht naar binnen te laten komen. Want het licht naar binnen komen, welk licht is dat? Licht van, wij noemen dat licht van barmhartigheid, ja of niet? <coughs> het licht dat, dat van buiten is. Licht het leven geeft, maar licht van, dat heet ook licht, rachamim, o rachamim. Dus licht van barmhartigheid. Als de mens zichzelf afsluit daarvan, dan kan je niet begrijpen zelfs waar het, waar het. Je kan hem allerlei technieken geven, je kan hem allerlei praten met hem zo, zo veel als je wil. Hij begrijpt het, hij het zelf, maar, maar, hij drinkt in hem niet op. Tazos misschien heeft ook meegemaakt van die mensen die in psychiatrische inrichtingen zitten. Dat zijn wel mensen die ook veel daarop lijken. Sommigen zijn juist over, overmatig, overmatig uh, receptief als het ware. Men zegt zo een beetje te veel geïrriteerd zijn, te veel opnemen in zichzelf. Maar de anderen kunnen niet zo in zichzelf opnemen. Heellijk. Dus die kunnen ook heel goed redeneren met, zijn hoofd, met hun hoofden, maar uh, geen gevoel. Er komt geen gevoel binnen. Eigenlijk, geen gevoel. Ja of niet? Die kan alles, alles beredineren, die kan je ook vertellen over zijn toestand, Ze kunnen vertellen over hun psychische, door de, al die terminologie, daar, psychologische, die kan alles uitleggen, maar gevoel ontbreekt bij die mens. Dat is verschrikkelijk. Maar er zijn mensen die dus wel te behandelen zijn, dus mensen die dat wel, die mal goed, ja, dus die ketter de ketter in zichzelf ervaren. Dat betekent, ketter de ketter te ervaren, betekent dat het al de kiem van de ziel aanwezig is. Duidelijk. Maar wie dat niet heeft in zichzelf, betekent die, het had nooit, zelfs dat niet kunnen in zichzelf ervaren dat betekent dat hij geen ziel heeft ja Va feitelijk bedoel ik ten aanzien van hem is, is, is absoluut zonder ziel en dat moeten we wel zeggen dat het bestaat okay? ten aanzien van de schepper natuurlijk is het niet zo maar ten aanzien van die mens zelf is het wel zo en daaruit, en da daar heeft verschillende, verschillende gradaties. Heeft. De ene die dan wordt gewoon een zuur, zuurkop, ja, die andere die gaat gewoon kwetsen anderen, maar toch wel, oké, okay, wordt een beetje crimineel, wordt een beetje dat, van alles. Maar men kan men, werk, men kan wel werken met hem. Hè. Kijk, als die doet iets, dan bijvoorbeeld dat die spijt heeft of dat, of dat, van alles kan je zien. Uh, bijvoorbeeld uh, niet erge niet uh, de vormen er zijn vormen van kinder misbruik ja, maar dan er zijn zachtere vormen ja? zachtere vormen betekent dat die, ja goed die heeft trek ja, in kinderen maar die voelt wel dat die, zij voelen wel dat zij hij voelt wel dat, die, dat het niet goed is. Duidelijk. Of die zijn ook bijvoorbeeld criminelen. Die, die, die weten dat het niet goed is. Duidelijk. Die weten dat het niet goed is wat hij doet. En ook andere, allerlei andere vormen van slechte neigingen Die men dus uitdraagt naar buiten. Dat zijn dingen die... Oké, okay, dat zijn normale dingen, dat kan je wel helpen. Die, met wie met die mensen kan je werken. Maar ik bedoel, die, zoals die, die schiet rond zich heen, zoals die man die ook nog dat, ja, dat allemaal laat zien: dat die absoluut genadeloos is. En die revolutie wilde, dus die, die betekent dat hij zo willen ontketenen: absolute chaos. Want van binnen, voor hem is ook absolute chaos. Je zou de hele wereld, dat soort mensen, die willen de hele wereld, als je kracht zou hebben, die zou de hele wereld kunnen willen, willen vernietigen. En dat heb je ook in de wereld, dus intrinsiek in de wereld zitten in elke generatie, zitten dat soort mensen, dat soort lichamen. Eigenlijk, van buiten is een mens, maar het is alleen maar lichaam. Ja, maar dat kan ook comedie zijn. Sommige mensen, die bijvoorbeeld, weet men nooit of dat zo is. Kijk, die man was, een jongen was 18 jaar oud. Er zijn andere mensen die dan, die lang, langer leven, die geweldig goed kunnen doen naar buiten. Dus van buiten kan het in kunnen ze iets opbouwen, begrijp je het zo? Sociaal gedrag cultuur, zelfs religie naar buiten kunnen ze, het is moeilijk voor hen natuurlijk al die religie ze, ze, ze zijn niet vatbaar voor dat, maar, nee, voor hen is het moeilijk voor hem ook spelen religie spelen, maar ook dat doen ze dat ook dat, waarom, religie is ook een soort sociaal gedrag, nee ook sociaal gedrag, maar ook ik, ja, duidelijk, dan moet je een soort zelfs naar buiten laten zien dat jij iets geeft om anderen, et cetera want dat is erg moeilijk dat is ook moeilijk voor hen maar die dus alleen maar met hun kopjes werken. Het is een verschrikking. En niet alleen met kopjes. Kijk, okay, bijvoorbeeld. Met kopjes aan de Westerling. Yeah? Maar bijvoorbeeld. daar zijn ook precies dezelfde fenomenen. In de Oosterse wereld. Duidelijk. Hey, die die werkt niet met zijn hoofd. Maar die ook heeft geen gevoel heeft voor hey, de medemens. die laat zichzelf absoluut. voor hem is het niet zo. Om zichzelf te kapot te maken of zo zelfboom. Uh, uh, uh, so, uh, dus het uh, is absoluut geen probleem voor hen, duidelijk. Er zijn anderen die dat proberen dat te doen vanuit een, een, een of ander idee. Maar ook dan de mensen dat het zomaar gaat niet doen, duidelijk. Er zijn altijd zoeken ze naar dat soort mensen die bij wie de ziel als het ware nog niet is. Duidelijk. En ze kwijken ook van die mensen, duidelijk. Maar goed. Maar die, die zijn er wel. Dus moet je zo goed weten dat die mensen bestaan. In elke generatie. En dat is niet, dat die, niet, niet, niet iets dat het kijk, regelmatig gaat plaatsvinden. Regelmatig. En men kan zich niet ver, ver, ver, ver, hoe zeg het, beschermen tegen dat soort mensen. En hoe kan je ze... Je kan ze niet... Je kan ze ook niet uitrekenen, die mensen. Je moet ook speciaal, iemand moet echt getraind worden daar, om daar echt een beetje te kunnen voorspellingen, doen van, niet voorspellingen, maar een beetje zo vanuit het gedrag uitgaande dat zoiets kan gebeuren, maar het is, het is niet. Maar ook zij hebben natuurlijk de correctieweg. Ja, dat is ook voor hun eigen correctieweg. Dat is duidelijk dat ze. Wij moeten ook niet keken daar ook tegenop van wat in schurk of dat. Of, uh, dat mogen we ook niet doen. Want alles buiten mijzelf is de schepper. Duidelijk? Maar als je zegt dat ze geen never hebben. Ja, wat kunnen ze Kijk, de vraag, ja, de vraag is, van David is, als zij geen, niet eens neefjes hebben, de lagere, de lagere vorm, ja, de laagste, het laagste onderdeel van de ziel, wat, hoe kunnen ze, wat kunnen ze corrigeren? Ja, moet je zo zien. De mens heeft um, eigenlijk lichaam, ja, dus het fysieke lichaam, dan binnen het fysiek lichaam zit de dierlijke neffers. De dierlijke neffers, dus de dierlijke neffers, ja? de de de dat heet neffers behemit. Dat iedereen heeft het. De dierlijke neffers, dat zorgt alleen voor behoud. Ja, alleen dierlijke instincten, All dat is dan de dierlijke neffers. Iedereen heeft het. Oké? Okay. Iedereen heeft het. En vele, vele leven alleen daarvan. Al hun leven leven alleen door dierlijke nevers. En die worden dan uh, wat dan ook. Die ontwikkelde mens zich kan ontwikkelen. Die worden wat dan ook een beroep. Je leeft alleen daar zijn dierlijke nevers. Okay. En daarboven of daarbinnen eigenlijk daar begint daar zijn dat de, de nevers elokiet. De goddelijke nefs, de nefs om te geven. Ja? Binnen die dierlijke nefs zit dan die nefs, de goddelijke nefs. Dat is wat we wat wat wat hebben gezegd: dat daar zit het begin, aan elke, aan elke mens is gegeven dan de kilim van uh, Keter, de keter van de neefjes. Iedereen hoort het wat ik bedoel? Ketter de ketter van de nevers, dus niet, en daar en ketter de ketter van de nefes nog. Dat is wat, be, wat ik bedoelde wat ik bedoelde te zeggen, dat het wat overgebleven was. Ieder, ja, iedereen hoort het? Nefes, nefes, dus ketter de ketter, de of nefes de nefes van de van de nijfers, dat is wat aan de mens gegeven is. En daar zit nog de hele nijfers, dus nijfers beheet de hele nijfers naar een chai, dus nijfers ruach neshama chai ichida van de nijfers. Ja, en dan heb je nog binnen heb je dan ruach, heb je nijfers ruach neshama chai ichida van de ruach. En dan heb je nog binnen nog nijfers ruach neshama chai ichida van de neshama. Dat is de taak om te volbrengen. Duidelijk? Dus de mens moet... De mens wordt niet met rust gelaten... Met rust gelaten totdat de mens... Tot en met zijn neshama zichzelf corrigeert. Dat betekent die 6.000, eh, 6000 jaren van correcties. Duidelijk. 2.000 jaar voor de nefers. Nefers, de goddelijke nefers. Ja, dus de niet de dierlijke nefers dan 2000 jaar van uh, Roog, en 2000 jaar van de Neshama. Die moet verkrijgen dat. Ja, en die overeenkomen met die werelden, werelden, Asia Yitzira en Bria. Dus als een mens bij zichzelf de hele nefes, Eloqi, tussen de goddelijke nefes, uh, uitwerkt, dat betekent de kilim, uh, daarvoor klaar maakt, dat betekent dat, dat hij dan kan communiceren, volledig communiceren met de krachten, met de lichten die in de ware wereld, als ja, van het Helaal werkzaam zijn. Deel? Dan gaat je werken naar aan de Roer. En als je Roer helemaal alle, alle vijf lichten volledig heeft van de roog dan betekent dat die opgestegen is naar volledig dus opgest opgestegen, gecorrigeerd heeft zijn, zijn klie roog, dus middelste klie alle drie, drie, drie kelin hebben we nu niet meer want waarvan ligt? omdat die twee ontbreken bij ons dan betekent dat die kan lichten ontvangen of communiceren met de krachten die van jetzera. En dan als die helemaal neshama, en dan pas ontvangt die in de neshama. De neshama, dan men zegt ook neshama. Neshama, de ware neshama is pas wanneer hier ontvangt de mens neshama. Dat is nu met dat ziel, ja, de neshama. Maar de ware dus de neshama ontvangt wij pas wanneer wij we werken met de, met de wereldbrijah. Dat is dan de neshama. Natuurlijk bestaat ook neshama bij de wereld Asiya. Dat is neshama van de Asiya. Dus neshama van de nefesh. Maar dat is natuurlijk alles. Maar dat is wat de mens moet doen. Dus om te komen tot de absolute helemaal. Dat betekent Gmar tikun, Dat betekent de uiteindelijke correctie van de mens. Persoonlijke ja. um, uiteindelijke correctie. Maar uiteindelijk moet de hele wereld komen tot die toestand waarbij de nefresroog en de shama bij iedereen is gecorrigeerd. Kijk, voordat de Mashiach komt. Hoe verder natuurlijk? Ja, wat gebeurt dan met die scherfjes van zeg maar, mal goed, mal goed? Dan de scherfjes mal goed, die mal goed, echt wat nu afgeworpen is, ja, de scherfjes, scherfjes die absoluut onbruikbaar zijn gedurende die 6000 zes, jaar. Dus die scherfjes ja, Oké, okay, maar het is nog een keer... Oké, okay, maar ze, ze komen toch wel in belichaming, ook voor de correctie. Maar die kan, je niet, die kan men niet gebruiken. Eigenlijk, die kan men niet gebruiken. Die alleen maar, wanneer de Mashiach komt, de kracht van de, van de Mashiach-ketter, die gaat ook deze uh, doorlichten, ja, doorschouwen, waarbij ook de, dat kwaad, als het ware, zich zal... Uh, zal omdraaien, ja, en zal omzetten in het goede. Ook dat zal ook als goede gezien worden. Ook dat zal goed zijn. Eigenlijk, als eigenlijk wat, wat ik nu nog iets wil zeggen, zelfs wat deze man deed, ik bedoel niet, daad in onze wereld wat de mensen denken, en wat de natuurlijk die men is verschrikkelijk, maar zelfs als wij uh, ogen zouden hebben om te zien alle gevolgen, etc. van wat de mens doet, etc., dan zouden wij ook nu kunnen ook zeggen dat deze man wat deze man deed. Ja, door met, het, met de, met de wapens zomaar schieten op anderen. We zouden ook nu zien dat ook dat heeft zin gehad. Okay? We kunnen dat nu niet rechtvaardigen met onze ogen. Daar. Omdat we niet weten al die consequenties. We weten niet al die, die, die wat het was vroeger. We weten niet al die opeenschakeling op van verbindingen, etc. We weten niet wat wie, we weten niet wat die mensen die hij dood, dood liet, die hij dood maakte. We weten absoluut niet waarom die, juist die zeven heeft hij gedood. En niet, ja, niet de andere. We weten absoluut niet, het is niet onze taak, het is niet aan ons is, Maar wij moeten vertrouwen hebben van binnen. En niet alleen vertrouwen alleen maar dom, dom geloof, maar we moeten weten dat niets gebeurt, alleen maar zomaar toevallig. Het zijn trouwens vaak, vaker mannen heb ik het idee. Die dat doen. Vaker mannen dat doen. Nee, ja. nou, Oké, okay, ik bedoel, ja, misschien zit daar ook iets waar ik wil niet. Uh, Waarom is dat zo, of dat, of waarom vrouwen dat minder doen, waarom mannen dat doen minder. Daar zit natuurlijk ook uh, uh, iets, wat maar dat is niet zo belangrijk voor ons. Maar, kijk, eigenlijk komt het erop neer, waarom mannen, mannen meer dat doen dan vrouwen omdat eigenlijk de meeste correctie hebben mannen nodig in deze wereld en niet de vrouwen. Eigenlijk, want vrouwen zijn eigenlijk ontvangster. Eigenlijk. Begrijp je dat? Een vrouw kan je, als een vrouw bijvoorbeeld, een vrouw kan, als een vrouw in een goede omgeving komt, dan gaat ze bloeien, gaat ze groeien en bloeien en al het goede uitstralen. Als ze in slechte omgeving wordt, wordt ze een. Ik wil het niet uitspreken. Ja? En en nog dat en dat ook. Ja? En ook dat. Oké? Okay? Maar als ze in slechte ja, als ze in slechte handen komt. begrijp ik je dat? Bedoel ik slechte handen? Bedoel ik Onder, onder slechte invloed komt, want de vrouw is receptief om te ontvangen eigenlijk als men laat haar ontvangen uh, het goede ontvangen dan gaat ze bloeien gaat ze dan dat. en anders wordt ze ook weer net zo wat ze ontvangt, wordt ze ook net zo'n soort wat zij. ja dat, dat is precies wat zij wordt eigenlijk dus eigenlijk vrouw weinig te, vrouwen valt weinig te blijmen. Ja, zeg maar. Blij, verwijten, weinig. Waarom? De vrouw heeft andere, ik zeg het eerlijk. Het is, niet, het is geen verschil natuurlijk tussen mannen en vrouwen. Absoluut niet. Maar de vorm van de correctie is bij vrouwen anders. eigenlijk En daarom meer mannen natuurlijk zijn... Uh, vatbaar voor dat soort dingen, voor oorlogte, spelen, Heerlijk. voor uh, seriemoordenaars en dat soort serie ja allerlei andere dingen. Alleen meer man. Man is gegeven om te geven. Als die niet kan geven, dan, dan komt bij hem gaat die, bij hem worden dan als hij niet in staat wordt gesteld om te geven of niet ontwikkeld in zichzelf de, het vermogen van geven, dan, dan, dan is hij dan niet, zeg dat, dan komt hij niet aan zijn trekken aan zijn ware identiteit En dan daardoor komt het zo ophoping van de energieën die hij niet meer kan, hij kan niet geven. Het is verschrikkelijk om absoluut niet te kunnen geven, absoluut niet kunnen geven. Zelfs en er zijn mensen die absoluut niet in staat zijn, absoluut niet in staat zijn om te geven. Al bijna Dan ben je al bijna een Precies, zelfs een beetje, op Maar van binnen moet het gevoel zijn dat zelfs ik zeg niet dat wij kunnen geven iets, maar ik bedoel proberen daar te geven, maar.. Ja, maar die zijn helemaal van binnen, helemaal gesloten. Voor zichzelf gesloten. Heellijk. En dat is erg zielig. En, en die, van die mensen dan kunnen worden, hoe, wat is de oplossing? Hoe kunnen ze dan toch wel uh, zichzelf ontwikkelen? Om dictator te worden. Dat is wat. ze worden dan tot een dictator, tot een... Uh, huh? Nee, dat doet Dus niet toe. Het wordt een dictator, want die is, niet, die is, die is, die is helemaal verzield, verzield van binnen. Dus die gaat alleen maar naar buiten. Die gaat alle vergaderingen beleggen, et cetera. Allemaal werken, ver, uh, projecteren dat op de buitenwereld. Eindelijk. Misbruik. Positiemisbruik. misbruiken. ja, ja. Maar hij gaat het gebruiken zijn, dat op die manier, uh, in plaats van geven, dat hij dat doet. En zo so is het. En ook zij brengen, ook de, ook de kwestie ook de correctie. Oh, nou, de, de kwestie was van David heb ik nog niet. Waar David zei dan? Ja, had ge, gevraagd, ja, yeah? wat jouw vraag was. Als, hoe kan je dan zeggen of spreken over tikoon? Ja, yeah? dat de correctie, dat de mens komt hier en die heeft niet eens de nevers. Iedereen heeft de dierlijke nevers de dierlijke neffers heeft iedereen en de dierlijke neffers stelt een mens in staat om hier te leven in de, om in deze wereld te leven Eigenlijk absoluut dus dat stelt een mens in staat om alles om, om hier te doen gewoon te leven voor zichzelf eten, drinken, alle andere dingen doen kinderen maken, et cetera ook werk doen, waarom niet hij doet werk, omdat hij heeft het nodig voor zijn dierlijke dierlijke neffers zegt hem je moet werken, omdat anders uh, kan je niet eten, et cetera. Dan, het zijn ook dierlijke neffers. En de mens, als de mens alleen maar dierlijke neffers heeft, hij kan ook door de dierlijke neffers leven. één generatie, misschien meer. Totdat hij ontdekt bij zichzelf die ketter de ketter. Ja, van zijn eigen neffers. Dus van een dierlijke neffers kan een neffers worden? Nee. Van binnen like de dierlijke nevers. Precies. Oké, maar hij is, ja. is ja. precies. Ja. Jij moet er komen eraan. Jij moet eraan komen. Precies, dat heb ik al, dat heb ik al gezegd. Dus een maar niet iedereen. Dan. Dus iedereen, ook natuurlijk iedereen wat we zeggen dat iemand geen ziel heeft. Dat heb ik daarom geprobeerd dat even onder woorden te brengen, ja. Als wij zeggen dat iemand geen ziel heeft, betekent dat hij nog steeds bezig is met zijn... Hij is nog niet doorgekomen door zijn... Eh, door, zijn nef, door zijn dierlijke neffers. Eigenlijk. En, en nog erger, hij gebruikt dan zijn dierlijke neffers alleen als... Uh, naar het woord zegt al, ja, dier als dier. Ja. Hij is, hij is net als dier. Kijk, daarom heet het ook dierlijke nefers. Hij gedraagt zich als dier. Daarom deze man die dus in, in Rusland die, die, die 52 mensen had omgebracht. Interessant, dat is 52. 52 is bon. Dat is malgoed. Ja, malgoed is echt een malgoed. Ja, dat is 52. Dus hij zei ook dat hij dier was. Hij, zijn gevoel was dier. Hij, zei, hij dacht wel dat hij echt zijn... Um, Incarnatie was dier. En dat is echt, dieren is een dier in de incarnatie. Duidelijk, er zijn mensen, bijvoorbeeld, qua ziel kan een mens een steen zijn. Iedereen hoort het wat ik zeg? Dus, als men zegt dat het in incarnatie, reïncarnatie, een mens kan reïncarneren in een steen. Een mens kan reïncarneren in in, in water, in plantjes, in dieren, eigenlijk. Dan, hoe kan, kan je dat zeggen? Ja, dat de mensen natuurlijk, omdat de, de mens projecteert dat zijn eigen let op. Wat ik wil zeggen. Het is niet zo so dat natuurlijk dat de ziel van de mens kan leven in het water. De bedoeling is niet dat, zoals men dat denkt van de mens die dat heeft. Een mens die bijvoorbeeld. Een krokodil uh, en, en aanbiedt. Ja, laten we zeggen. Die dan meent dat de krokodil, die is dat hij oh, he heeft misschien de verwantschap naar zijn ziel, de mens. werkt naar zijn, leeft naar zijn dierlijke nevers, En hij is verbonden met zo'n dier leven van krokodil. Krokodil. Betekent dat, net of zijn incarnatie, zijn mensen die zeggen, ja, ik ben krokodil. Eindelijk. Je moet niet direct uh, zeggen, nou, die moeten we sturen dan naar Tassus. Direct, hè? Eh, Met Tassus, een krokodil. Ja, hij heeft zo druk nu, Hij heeft steeds drukker, Tassos. Tassus joh. nieuw, hij heeft zo druk. Vooral nieuw, zo nieuw komt straks, zo heet het, oude en nieuwe. Hij zit helemaal vol, geboekt, Tassus. Dus je moet je nieuw. Ja, Dus dat is acid, Gebooked, <laughs> <laughs> yeah, a, there's, there's niet de bedoeling. That, of iemand bijvoorbeeld die heeft. Uh, Weet het, uh, allerlei gracias of die geesten uh, the, the aanbiedt. Wat is de bedoeling daarvan? Niet dat in die gracias zelf zit de ziel, de incarnatie, dus de ziel zit niet ingebed in de in mens. Kijk, zoals de mensen dat menen. Waarom denken zij dat zo? So? Ja, duidelijk, de mens denkt zo dat in de grasje zit de geest. Wat betekent dat? Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Want dat mens, de mens die dat gelooft, hij heeft van binnen zichzelf zijn eigen ontwikkeling is van het grasje. Duidelijk, zijn ziel is ontwikkeld op het niveau van de plantaardige. Duidelijk, de ziel is plantaardig. Het niveau van de ziel is als plant. Daarom die mens heeft affiniteit met planten. Niet, niet dat die dan als, als tuinbouw, tuin, tuinierder, dat bedoel ik niet, die gevoel heeft dat, maar die gelooft in die, in die geesten die in de bomen bijvoorbeeld leven. duidelijk. En de andere heeft uh, gevoel voor iets anders betekend iedereen verwant is hij voelt de verwantschap met de, plant, met de planten. En hij gaat zeggen: Nou, die planten, dat zijn de, daar zit mijn geest, daar zit de zielen die, ik, die, hij, die hij aanbiedt. De zielen, die, ja, de zielen of de geesten die zitten in de planten, hij gaat ze aanbieden. Duidelijk? Waarom? Door de wet, door de wet van overeenkomst naar eigenschappen. Duidelijk? Ja, hij, hij ziet zijn in de plant ziet je dan zijn verwantschap, duidelijk, qua ontwikkeling. Ook zijn de anderen, die zijn net als stenen. Duidelijk, die zit ook zo, zo in de pose, van, in, de, in de houding van stenen. Vaak zitten ze ook op matjes, ja, zitten op matjes, zo'n beentje, zo onder elkaar, zo, zo'n houding, en, voelt, en die maken zichzelf tot steen. Dus ik bedoel niet iemand anders, ook niet dat, maar het was net als die, dat die vrouw, die was ook op de tv, was het, op de teletext was het ook. Ik herinner me, we hebben daarover gesproken over een Aziatische vrouw, ergens in Maleisië geloof ik, Malaysia, En een vrouw die liet zich in een glazen, zo'n glazen, glazen bak of zo'n glazen kooi insluitend met... Zo'n so, 2000, weet ik niet hoeveel, herinner me niet meer, scorpioenen. Ja? En zij lag daar en ze ja, bijten haar. Ze had uh, zo'n, uh, weet niet hoeveel, hoeveel zo'n zo, 32 bijten van die, echt, uh, van die, van de andere. Want alleen maar 32 van die 2000 hadden haar, haar gebijten. Duidelijk. De anderen die, die bijten haar niet omdat ze, ze dachten dat zij hetzelfde is. Duidelijk. Want zij zichzelf had... Haar ontwikkeling van binnen was net zoals scorpioenen. Ze had gevoel voor, die, voor dat soort dingen. Duidelijk. En ze maakte zichzelf ongevoelig duidelijk. Ongevoelig voor die bijten. Alleen de andere 32 hebben haar gebijt, maar ze ging niet dood. precies die anderhalve procent diegene die de andere scorpioen niet herkennen. Ja, yeah, dat is duidelijk waarom, die, waarom dat zo is. Of die, of die, of die Engels herinnert ook die, die, uh, die artiest. Of it. iemand was die... Iemand, een, een jonge man die heet. die ergens in, een, in Engeland, geloof ik. die ging ergens liggen in, in een slotje. in slot, op een slot. Op, op, op water. In het water heeft zichzelf in een plastic. Uh, zichzelf verwikkeld. en lag zo. op het water. zo gebonden, een beetje, dat hij niet weg. zo. Uh, zakken of zo. En dan komen de kinderen daar van de, die, die, die, die, van de dorpelingen. en zeggen. Wat doe je hier Hij zegt ik ben ja? Nee, ik ben ja, ik ben zo gezegd. Wat heb je gezegd? Ja, zo, nou heb je gezegd ik ben dat, ik ben Ik herinner me niet wat het is. <laughs> ah ja, hij heeft gezegd ik ben in ben dat een wormpje. Ja, een wormpje, nou, wat is het. Het is niet anders. Dat is ook precies dat de ontwikkeling is van hè? Ah, allemaal, al, ik allemaal van de teletext. Dus ik ga maar kijken. Alles in de teletext. Teletext van de. Hoe heet het Nederland 1, van de eerste programma. Altijd keek ik naar de teletext. Dat is allemaal bron van informatie. Je kan veel Kabbalah leren. Iedereen hoort het? ja. Nou, dus niet dat de geesten leven in. Natuurlijk of de geesten leven in de natuur of niet. Dat is niet. We willen daarover niet hebben, want het is alles zit in de mens. Nee? Like we moeten niet hebben over wat er buiten is. Daar wil ik niet over, over hebben. Ik zeg het niet. Ja, ik wil daarover niet hebben, want we hebben gezegd, wij leren alleen wat in de mens is. Dus als de mens zichzelf in, in overeenstemming wil brengen met de geesten die hij voelt, die in de natuur zijn, dan betekent dat een, overeenkom een overeenkomst naar eigenschap. Oké? Okay? Dat is erg belangrijk. Daarom is het bijzonder belangrijk om op te letten op wel in welke omgeving jij jezelf begeeft. Jouw, jouw omgeving daar moet je erg, voor, erg zorgvuldig daarmee omgaan. Dat is bijzonder belangrijk. Om dezelfde reden. Als je met iemand gaat om die dan is het Natuurlijk ook gevaar, dat die kan jou. Jij ziet niet van buiten. Jij ziet alleen van buiten dat Jantje, Pietje of zo, meer ziet het niet. Maar van binnen zit dat verborgen iemand die kent zichzelf niet, duidelijk. Ook dat dierlijk in de mens. En dat kan ook schade op jou. Schade, schade jou doen, waarom moet je dat doen? Eigenlijk, het mag, mag, mag wel, natuurlijk. Het is niet. niet maar Net zoals alcohol, zo so is het ook de omgeving met alcohol. Als de omgeving met andere mensen die niet past bij jouw omgeving, die werkt niet aan zichzelf. Daar moet je voorzichtig zijn. Of moet je een bepaalde verhouding hebben waarbij jij beschermt jezelf tegen dat. dat is, je hebt het over koetjes en kalfjes of, dat, of, of, of iets anders. Eer goed. Erg goede manier is om altijd, kijk, hoe kan je dat het beste, dat soort mensen, ook dat soort mensen um, onderscheppen? Hoe moet je dat doen? En hoe überhaupt, wat is advies aan iedereen van jullie, van ons, hoe moet je doen met andere mensen? Laat de andere mens spreken over wat hij uh, van zichzelf, van wat zijn interesse zijn. Eerst. Als je iemand anders ontmoet. Laat niet jij praten. Maar laat hem komen met zijn, lievelings, euh, zijn lievelingsverhalen. Ja? Wat hij of ze, zij het liefst wil hebben. Of laat hem praten. Dan kan je horen van die mens. Alles komt dan naar buiten. Duidelijk. Ook dat soort mensen. Jij hoort dan die gaat klagen. Die zegt. Ook die, die, die, die, die, die, dat die, die, die, fascistisch. Ja, die, die, die, die, die, die, is, die, die, die, die, die, bij dat soort. Ja, deze die, man ook die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, altijd, maar altijd luisteren naar hem. Of die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, Of ook kan ook met iemand zo om te gaan. Dus altijd vraag die ander. Maar aan de andere kant, je kan altijd winnen als je met anderen, laat de anderen vertellen over zijn beroepen bijvoorbeeld. Of over wat hij weet. Dan kan je opsteken. Veel opsteken van iemand die, die bijvoorbeeld die iets vertelt over zijn. En dan ben je ook op die, op die manier ben je ook vrij van, van de verkeerde eh, Zeggen dat invloed van hem. Duidelijk. Hij gaat vertellen over zijn beroep. En je ziet, die, die mens leeft direct. Die mens die dat echt, echt doet, het graag, graag, ja of niet? Die heeft verteld over die, wat hij die weet. En kan je iets opsteken van wat hij ook vertelt? Ja. En tegelijkertijd kan je dan zien wat die mens, wat leeft in die mens. Dan kan je zien, eh heb ik iets aan die mens? Of ja, heb ik iets aan die mens? Niet denken, wat hij heeft, van mij, hij heeft, heeft aan mij. Eerst moet je kijken, goed, eerlijk, heb ik iets aan hem, dan als je, en dat moet voor jou bepalend zijn. Als jij iets hebt aan hem, dan kan jij ook aan hem ook iets geven, ja of niet? Duidelijk, dan kan je zoeken naar, naar wat kan ik ook aan hem geven, dat ik ook, dat, ja, want anders, gaat hij, anders kan hij dat mee niet geven. Wat ik, op die manier, duidelijk, Dus het geven en nemen. Het is erg belangrijk. Omdat, en dan kan je enorm veel leren. Ik had wat net... Uh, uh, uh, uh, iemand uh, gewoon uh, Toevallig iemand uh, tegenkwam. Het uh, was een jong meisje. Misschien 22 jaar of zo. So, en uh, ik begon te praten gewoon uh, tegen haar. Over iets was, was, was toevallig. Zo so dat wij... Kruisden kruis elkaar. En dan vroeg ik haar... Uh, wat doe je hier? Z zoiets. En hij zegt: Oh, nou, ik studeer daar ergens, daar aan de universiteit. Dat. En ik zegt: Wat studeer je? hij zegt: Muziek, uh, muziek, etc. Dan heb ik gevraagd: Nog welke muziek? hij zegt: uh, uh, middelee midde, Middeleeuwse muziek. En dan heb ik gezegd: van, Dat is dan ergens van, ba van Bach of zoiets. Ze zegt: Nee, Bach is al niet meer Middeleeuws. Middeleeuws eindigt op vier, vier, met de 1300, met bijna 1400. Dat is eindigd al. Ik zeg, ik wist niet daarover. Het was voor mij interessant. Weet je wat? De, na, tot de in de muziek eindigt met de, negen, negen, dus met de 1400. Niet meer. Dus zij begonnen me iets te vertellen. Het hoeft niet veel, maar. Dan heb ik al en wanneer zijn de ba, ba, ba, because, is no, is noten. Uh, ontstaan, heb ik haar gevraagd. In de tiende eeuw, nou, was het leuk, omdat het allemaal een paar woordjes is. Nou, en ze, een paar namen heeft ze mij genoemd. So, ik wist absoluut niet wat dat, die, dat componisten waren, et cetera, nog in die tijd, et cetera. Zo, dus op die manier leren dingen. En dan die, en dat meisje die kijkt zo mee aan, en ze was, ze, ze, ja, dat is leven, begrijp je? Dat is leven in haar, en het is leuk om op die manier, kan je ook geven de andere. En je kan ook leren veel daarvan. En ook die mensen, kan je ook die mensen die, zoals die, zoals die, zoals die in Finland, ja, die, die, die killers, kan je ook op die mensen, ook, op die manier kan men ook uitkomen, ja, leren van die mensen. Door de omgang, de omgeving moeten doen, ja, de omgeving moeten doen. Gewoon te leren van uh, wat vind je het, wat, vind, wat is jouw leuk? Wat is jouw hobby? Hobbys? En hij zegt: Nou, kijk, ik vind het geweldig om in de bosjes te komen en daar te schieten tegen die, tegen die. perfect. Oh, leuk, leuk, leuk, hè? Ja, en dan zeg je dat. Wat is je naam, dat, wat, En dan ga je dat weer aangeven dan ergens, Dat doet er niet toe. Maar dan is het op die manier zeggen. Nou, kijk, die houdt wel van schieten tegen de bomen, begrepen? Nu zijn dat bomen. En die wil een beetje. Ja, en ik hou wel van revoluties. Denk, maar ik hou wel van revoluties. Ik zie de revoluties en dat. En die hou uh, niet van die die met die kleur zijn of dat Die zijn vervelend, et cetera. Nou, op die manier kan je zien wat, de ande, wat leeft in de ander. Duidelijk. Deze man heeft ook nooit, nooit verborgen. Ver, uh, verberg, verborgen ja? Hij heeft nog niet verswijgen dat. Die mensen kunnen niet. Die, altijd komt de app. De appel uit de mouwen, altijd komt de appel uit de mouwen. Dus jij moet alleen de ander ruimte geven. En dan op het op, op juiste moment dat uh, ingrepen, etc. Dat was